10 uur, en net wel met het NOS-journaal. In het NOS-lijsttrekkersdebat zijn de partijleiders vooral in discussie gegaan over de economie. PvdA-leider Samson zei dat er te veel woorden worden vuil gemaakt aan het begrotingstekort. Ook hij wil dat terugdringen, maar volgens hem gaat het vooral om banen. CDA-leider Buma benadrukte dat je nu eenmaal geen geld kunt uitgeven dat er niet is. Zijn collega Slop van de ChristenUnie sloog zich daarbij aan. En D66-leider Pechtold zei dat het nu belangrijk is de ingezette hervormingen door te zetten. Hij verweet de PvdA dat hij in het voorjaar niet heeft meegedaan aan het Vijfpartijenakkoord. Verantwoordelijkheid nemen betekent meedoen en dan heb je soms vuile handen, zei Pechtold. GroenLinks-lijsttrekker Sap herhaalde haar pleidooi voor bezuinigingen... door de vervuiler meer te laten betalen. En dat kan je voor een deel teruggeven... door de belasting op arbeid goedkoper te maken, zei ze. In Leiden hebben ruim duizend medisch specialisten in opleiding geprotesteerd... tegen een jaarlijkse eigen studiebijdrage van ruim 13.000 euro. Die eigen bijdrage is alleen nog maar een voorstel van een ambtelijke werkgroep.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 Het weer vanavond opklaringen en het koelt snel af. Vannacht bewolking en zo'n 13 graden. Morgen en vrijdag vooral in het noorden kans op een bui. Verder af en toe zon. En het wordt rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Ze waren file door wegwerkzaamheden. Op de A27 Breda naar Utrecht. Tussen kloppen het Gorkum en Noordeloos 2 kilometer.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 Nu gratis bij een Eredivisie Live abonnement. Ga naar eredivisie live.nl of bel 0909 0101 10 cent per minuut. En je hebt hem die splinternieuwe Eredivisiebal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond langs de lijn op de woensdagavond met bijna alleen voetbal en wielrennen. In Spanje is de Vuelta aan de gang. De Nederlandse ploeg Argo Shimano pakt daar de tweede etappenzegen. Daniele Benatti als een raket vertrokken van kop af. Komt degenkoper nog overheen? Komt Dekenkoper nog langs? John Dekenkoop. 2 op 2. Hij wint hem. En bondscoach Louis van Gaal heeft 35 man in een voorlopige selectie opgenomen... voor de WK Interlands begin september. Douglas, de verdediger van FC Twente, zat erbij. Hij is trouwens niet de enige nieuweling aan die voorselectie. Die ging een onderhoud met Ronald Koeman vooraf. Ja, de Ponscoach luistert goed. Het gaat dus om een orde. zoveel is duidelijk. Alexander Butner zit niet in die voorselectie. De kerstversiespeler van Manchester United werd in zijn eigen buurt... in Kleintjeskamp in Doetinchem onthaald... alsof hij een gouden Olympische medaille heeft gehaald. Butje, butje, butje. En morgen komen de vijf Nederlandse voetbalclubs in actie... in de play-offs van de Europa League. We gaan uitgebreid voerbeschouwen op die wedstrijden. Kortom genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. Argo Shimano heeft dus de tweede etappenzegen in de Ronde van Spanje binnen. Net als afgelopen zondag is het John Degenkolp die opnieuw won. De Duitser was vandaag de snelste in een massasprint. Hij versloeg onder meer Daniela Benatti. En Koen de Kort trok de sprint aan voor zijn ploeggenoot Degenkolp. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is nummer twee, hè? was het eenzelfde soort sprint? Uh, nou, het was eigenlijk wel een heel ander soort sprint. De eerste uh, was uh, lastig, uh, een beetje bergop en uh, ja, wat da daardoor eigenlijk uh, voor ons iets makkelijker. Maar uh, ja, met, vandaag was het echt super snel, uh, hele hoge snelheden en dat uh, nou, was uh, uiteindelijk uh, misschien wel de, de beste uh, sprint uh, aantrekker dat ik ooit heb gedaan. Ja, leg, leg uit, waar zit hem dat in? Ja, vooral uh, heel goed teamwerk, dus ik moet de rest van de ploeg aansturen, uh, zeggen wat ze moeten doen, wanneer ze naar voren moeten rijden. En uh, ja, dan op het, ja, op het juiste moment uh, renners ertussen tussen laten en, uh, en aangaan, zodat ik uh, John Degenkoop uh, ja, eigenlijk op 200 meter van de finish uh, in ideale positie uh, neer kan zetten. Nu hebben jullie nog een andere Duitse sprinter, Marcel Kittel uh, die zit nu niet in de Vuelta. Zijn het dezelfde type sprinters? Uh, eigenlijk zijn het uh, hele andere sprinters. Uh, vooral Marcel is, uh, is heel goed in dit soort aankomsten zoals wij vandaag hadden. Uh, hele snelle aankomsten. Hij is een, een, een enorme snelle sprinter. En uh, John is uh, eigenlijk beter in, uh, in wat sprints bergop als het echt op kracht aankomt. Uh, hij rijdt ook eigenlijk heel goed bergop uh, voor een sprinter in ieder geval. En uh, ja, daardoor was het vandaag wel... Uh, uh, een beetje meer kritiek dan de, dan de eerste keer, om, omdat het nu uh, een echte sprinters-sprinter uh, was, om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, dus eigenlijk des te mooier dat het dan ook weer lukt. Wel lekker, hè? Vijf dagen onderweg in de Vuelta en al twee etappes binnen. Ja, dat is echt uh, ongelooflijk. Ik uh, zei net nog tegen, tegen de renners uh, aan tafel, uh, Dat dus zul je kan je carrière niet zo heel vaak meemaken. Uh, gelijk lijkt uh, in, in de eerste week uh, van een grote ronde al twee overwinningen binnen hebben. Maar, maar dan toch, hè, we hebben een beetje zitten turven. 19 etappes hebben jullie gewonnen dit seizoen, 17 daarvan komen van die twee Duitse sprinters. Ja, wordt het niet eens tijd voor een Nederlandse rit zeggen? Ja, absoluut, absoluut. Uh, ik, uh, voor mij persoonlijk in ieder geval, ik zal sowieso de eerste week uh, me vooral met John bezighouden. En uh, voor hem de sprints aantrekken en de andere dagen uh, me rustig houden. Maar uh, de tweede en de derde week zie ik zeker kansen uh, voor mezelf om in een ontsnapping te zitten. En dat telt ook voor, uh, voor Tom Dumoulin en de andere Nederlander in, de, in mijn ploeg. Ja En, en Tom Velers, dat is dan toevallig een andere sprinter uit jullie ploeg, een Nederlander. Hoe, hoe zit het daarmee? Ja, uh, ja, die heeft in de Tour ook laten zien dat hij uh, echt goed, uh, goed kan sprinten. En uh, ja, die, uh, die zullen we zeker nog de rest van het seizoen uh, zien. Uh, maar, uh, ja, ik, uh, ik geloof dat hij uh, nu alle klassiekers aan het rijden is en ik weet zeker dat hij daar zichzelf ook wel zal laten zien. Ja, en dan nog heel even terug naar de Vuelta. Je zei zelf al, je mag waarschijnlijk wel een paar keer voor je eigen kansen gaan. En nog een beetje daarbij knechten voor Dekenkop? Ja, ja inderdaad. Dus vooral, de, vooral nu tot en met zondag, uh, dan finish je in Barcelona. Uh, en uh, tot die tijd uh, zal het voornamelijk voor Degenkoop zijn en uh, daarna krijg ik uh, een heel stuk meer vrijheid en ja, daar uh, kijk ik eigenlijk nu al wel naar uit. Want volgens mij ben ik heel goed in vorm. Maar de champagne zal op het best hebben gesmaakt vandaag, hè? Ja, absoluut. Ik heb echt het gevoel alsof het een teamoverwinning is en dat ik een heel groot aandeel heb in, uh, in deze overwinning met de manier waarop ik de sprint heb aangetrokken. En uh, ja, dat, uh, dan smaakt de champagne des te beter. Koen de Kort van Argo Shimano, dankjewel en nogmaals van harte. Dankjewel, graag gedaan. Twee zegers al binnen in de Vuelta van dit jaar. En over de Vuelta van 2015 gesproken. De Ronde van Spanje, die begint aan de Nederland. Het peloton rijdt vijf etappes in ons land. Jos Vaas is directeur van Le Vuelta Hollande 2015. En hij vertelde vandaag eerder welke ritten er in Nederland worden gereden. Wij starten in Emmen.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 De Ronde van Spanje in Nederland kost ongeveer 4 miljoen euro... en dat wordt betaald door de steden, gemeentes en provincies... die de start en de finish van de etappes hebben. Ook de landelijke overheid zorgt voor financiële ondersteuning... en er komt een aanzienlijk deel vanuit sponsoring. Nog meer wielrennen in de Ronde van Denemarken... is Theo Bos derde geworden in de eerste etappe. De rennen van Rabobank moest de overwinning laten aan André Greipel. De Duitse won de Tussen Greipel en Bos werd de Noor-Alexander Christophe tweede. En Rabobank-renner Carlos Barredo wordt door zijn ploeg aan de kant gehouden... omdat er door de UCI vragen zijn gesteld over zijn bloedpaspoort... en bloedwaarde over, uh, over de periode 2007-2011. Barredo kreeg in juli een brief van de UCI... waarin hem om uitleg werd gevraagd over zijn bloedwaarde. UCI zal pas uitleg uh, geven medio september. Tot die tijd mag de Spanjaard niet rijden van uh, Rabobank. En sinds begin juni heeft Barredo al geen wedstrijden meer gereden... omdat hij een blessure had aan zijn ribben. Michael Jackson uit 1979 en Rock With You. Boscoach Louis van Gaal heeft Douglas opgenomen in zijn voorlopige selectie. De verdediger van FC Twente is van oorsprong Braziliaan... maar heeft sinds november 2011 een Nederlands paspoort. Douglas is inmiddels vijf jaar in ons land. Een overzicht samengesteld door Walter Tempelman. Zitten we in de laatste twee minuten van deze wedstrijd. De extra tijd die drie minuten was, is, uh, daar is één minuut van uh, voorbij. We gaan nog een wissel krijgen. Wout Brama gaat eruit. En George komt erin. Uh, nee, Douglas moet ik zeggen. Komt erin uh, bij uh, uh, FC Twente. 2-1 op 22 december 2007 maakt Douglas zijn eerste minuten in de Nederlandse eredivisie. Of beter gezegd, zijn eerste minuut. Het is een invalbeurt in blessuretijd tegen Heerenveen. Vier maanden daarvoor is Douglas Franco Teixeira vanuit Brazilië naar Twente gekomen. De verdediger doet er volgens voorzitter Joop Münsterman direct alles aan om zich thuis te voelen. Vanaf de eerste dag wilde hij eigenlijk... Ja, Nederlands leren en Nederlands uh, spreken. Geen Engels, geen Spaans. Douglas voelt zich dermate op zijn gemak in Nederland... dat hij in 2009 voor het eerst aangeeft... dat hij misschien wel voor Oranje wil gaan spelen. Ik heb het nog niet gezegd dat ik wil voor Nederland. Maar wat ik heb gezegd, ik ben heel blij hier. Het is gewoon een heel grote kans voor, ik voor Nederland te spelen. Maar eerst ik moet ik weten die ik de Bonscoach ermee En de Bonscoach wil wel. Bert van Marwijk gaat praten met Douglas. Nou, als het, als het aan mij ligt wel... Maar uh, ik jag het toe als hij dat overweegt. De inhoud van dat gesprek is duidelijk. Hij zei, je moet eerst de paspoort krijgen. Als jij goed gespeelt, natuurlijk. Kan je en dus vraagt Douglas het Nederlands staatsburgerschap aan... en geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in november 2011 een positief advies. Een maand later staat Douglas, hij is inmiddels getrouwd met een Nederlandse... op het stadhuis in Enschede. Hij is niet langer Braziliaan, maar Nederlander. Verklaart u dat u de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden... haar vrijheden en rechten respecteert en belooft de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt... getrouw te vervullen. En dan zegt u mij na, dat verklaar en beloof ik. Douglas heeft nu een Nederlands paspoort en even wordt er gedacht dat hij misschien wel met een dispensatieregeling mee kan naar het Europese kampioenschap in Polen en Oekraïne. Maar FIFA-regels schrijven voor dat een genaturaliseerde speler tenminste vijf jaar in zijn nieuwe land moet spelen. In het geval van Douglas is dat moment nu aangebroken. Van Gaal besluit vandaag vijf jaar na zijn aankomst in Nederland Douglas op te nemen in zijn voorselectie. We praten even door over die voorlopige selectie van Louis Nuiwegaal met collega Bas. Tegeler Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, die Douglas bij de selectie. Het is de eerste keer dat hij daarbij zit. Vind je het logisch dat hij in de voorselectie zit? Ja, zeker. Omdat uh, we hoorden dat in dat stukje zo even al van Marwijk eigenlijk al in een eerder stadium erbij had willen nemen. Nou, toen kon het niet. Het is een uh, sterke centrale verdediger niet voor niets bijvoorbeeld ook eigenlijk geïnteresseerd was. Um, echt een mandekker, iemand die een tegenstander, zoals het heet, op kan eten. Nou, daar hebben we er in Nederland er niet zo lang veel van. En sowieso zitten we niet dik in onze verdediging. Dus ik vind het heel logisch. Heeft hij wel hetzelfde niveau als zo'n drie jaar geleden... toen er voor het eerst sprake was van een uh, mogelijke naturalisatie? Ja, dat is moeilijk om in te schatten. Hij uh, heeft de laatste jaren natuurlijk wel een paar keer... is hij in het nieuws geweest op de verkeerde manier. Met, uh, met rode kaarten en opstootjes en penalties tegen en dat soort dingen. Ik denk dat hij wel wat rustiger moet worden... En misschien wordt hij dat ook wel. Misschien heeft hij een beetje het gevoel gehad dat hij zich te veel moest bewijzen. En dat dat een beetje tegen hem is, uh, is gekeerd. Um, maar ik vind dat hij een heel behoorlijk niveau had. Um, ik, ik, ik vind wel dat dat ook past bij het Nederlands zelf. Maar goed, hij moet nog een boel leren hoor. Hij is er nog lang niet. Ja, want van Gaal lijkt nu ook achter in de jeugd een kans te geven. Hè? Met de vrij viergever Martens Indy. Past hij dan in dit plaatje? Nou, op strikt genomen niet. Want hij is natuurlijk wel even een paar jaar ouder al. Maar goed, dat is nou eenmaal zo als je al vijf jaar. ...in dit geval in Nederland moet spelen voordat je in aanmerking komt als buitenlander... ...ja, dan doe je daar niet zo, niet zo ongelooflijk veel aan. Maar ik denk dat Van Gaal hem ook gewoon een keer van dichtbij wil zien. Zo, zo heeft Van Marwijk dat in het verleden ook wel gedaan. Die coaches willen gewoon zo'n speler even op het trainingsveld zien... ...dan willen ze even mee kunnen kletsen. Ze willen eh, echt het gevoel hebben wat voor vlees in de kuip hebben. Ja, dat kan alleen maar als je hem zelf even ziet. En ik denk dat Van Gaal dat, dat in eerste instantie wil... Ja, we zullen zien of hij de definitieve selectie haalt. Behalve Douglas zijn er nog twee andere namen die opvallen. Leroy Ferris weer terug ten opzichte van de vorige selectie. En Ruben Schaken van Feyenoord zit er ook bij. Zijn trainer bij Feyenoord, Ronald Koeman, is daarover uh, aan het woord. De bondscoach vroeg mij uh, wat ik vond van andere spelers van Feyenoord. Nou, toen heb ik wel de naam Schaken genoemd. Ja, uh, mocht je buitenspelen zoeken, uh, spelen met snelheid, met dreiging en ook uh, toch wel uh, gedeeltelijk scorend vermogen... waar niet zijn grootste kracht ligt... en uh, ook, ook, ook een teamspeler is. En ik weet dat de bondscoach daarvan houdt. Dus ja, misschien is, het, uh, misschien is dat uh, een duwtje voor de bondscoach geweest... in de goede richting, dat weet ik niet. Was het uh, verrast dat Schaken bij deze selectie zit? Ja, eerlijk gezegd wel, omdat dat sowieso een wat oudere speler is... waar je niet meteen rekening mee houdt dat hij erbij zit. Tegelijkertijd vind wel die wel iets verdient... Want hij doet het de laatste tijd eh, voor Zoom, maar het begin van dit seizoen, doet hij het echt goed. Um, het is wat Koeman zegt, het is natuurlijk iemand die je aan de buitenkant met zijn snelheid goed kan gebruiken, hij kan een goal maken. En wat Koeman ook eerder gezegd heeft, is dat tegenwoordig als hij de opstelling van Feyenoord maakt, is Schaken een van de eerste die hij op papier zet. Kortom, dat is een belangrijke speler geworden. Niet voor niets dat vandaag bekend werd dat Feyenoord hem ondanks interesse van de Turkse club Turk, toch zo graag wilde houden dat ze er maar een extra uh, paar centjes tegen aangegooid hebben. Dat is kortom een hele belangrijke speler. Nou ja, daar past dan misschien dit ook wel bij. Ik vind het een beetje een soort prijs van iemand van wie we het eigenlijk nooit verwacht hadden. Hè? Met, met, met, nou ja, VVV en nog een handvol wat kleinere clubs. Achter de rug dan plotseling bij Feyenoord echt tot volle bloei gekomen. En dat nu zelf een keer mee mogen doen met Oranje. Nou ja, mooi. Schaken, Fer, Douglas, nog andere opvallende namen in de selectie? Nee, nou goed, kijk, als je een, een voorlopige selectie samenstelt wel met 35 namen, dan, ik zou bijna zeggen, de volgende stap is dat het er 70 zijn, dan, en daarna komt de hele eredivisie in de voorlopige selectie. Als je 35 namen op papier zet, wij zijn een klein land, uh, dan kunnen er bijna geen verrassingen in zitten. Nou ja, schakel dan. En dan houdt het eigenlijk al wel een beetje op. Klaasie, die zat er de vorige keer trouwens ook al bij bij de voorlopige selectie. Uh, dat is een naam die we wel echt in de gaten moeten houden. Hoewel, ook nu speelt Jong Oranje een belangrijke kwalificatiewedstrijd, dus misschien dat daar nog een dealtje gemaakt is. Dat weten we niet, maar uh, nou ja, dat zijn dan de, de verrassingjes, maar echt hele grote verrassingen zitten er eigenlijk niet bij. Maar iedereen vraagt zich wel een beetje af waarom zo'n grote voorselectie van 35 man? Begin gewoon met een selectie straks van een mannetje of 20. Ja, nou ja, goed, dat is ook een hele goede uh, vraag, want als je met 35 uh, man in de voorselectie uh, begint, dan zou je evengoed nog een keuze moeten maken een, uh, een week later. Want je moet inderdaad dat 20, 25 man voor een gewone selectie. Ik denk dat uh, verhaal een beetje, omdat ook... Kijk, als je een nieuwe bondscoach bent, dan wil je misschien toch ook een beetje aan een, een handvol spelers aangeven, jongens, er wordt op jullie gelet. En, en misschien zitten jullie er nu niet bij, maar dat kan in, het, uh, in de nabije toekomst wel het geval zijn. Ik denk dat dat een beetje het signaal is. Um, en bovendien wil je gewoon een soort grote ploeg in kaart brengen. Want er komt straks een moment, hopen we dan allemaal, dat je voor het WK-selectie bekend moet gaan maken. En dan moet je wel een pool hebben van 30, 35 man waar je... Nou ja, zeg maar realistisch uit kan kiezen. Dus dat zullen de twee redenen zijn. Bas Tegler, dankjewel over de voorlopige WK-selectie... voor de wedstrijden tegen Turkije en Hongarije. Het is negen minuten voor half elf.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 the sting. In California, 37, train and 50 ways to say goodbye. Vijf Nederlandse clubs kunnen zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Zij spelen morgenavond de eerste wedstrijden van de playoffs. PSV, Heerenveen, Twente en AZ spelen eerst uit. En Feyenoord begint thuis. PSV, eh, PSV speelt in het snikhete Montenegro tegen de totaal onbekende FC Zeta. Vooraan voor aanvoerder Mark van Bommel is het een tijdje geleden dat hij in de Europa League speelde. Het is bij uh, Bayern München geweest, volgens mij... 2006, 2007. Ja. Dat is even wennen, hè? Als je Champions League altijd speelt. Ja, het mooiste is natuurlijk Champions League. Maar dit is ook Europees voetbal. En, uh, en die prijs uh, die heb ik nog niet gewonnen. Eerst nu CETA in de hitte. Dan Groningen uit. Ja, maar als je mee wilt doen voor het kampioenschap... en omdat we ook al in Waalwijk verloren hebben... dan moet je die wedstrijd gaan winnen. En dan zijn het hele uh, moeilijke, zware weken. Met het weer... En een uitwedstrijd, een verre uitwedstrijd. En je speelt Europees. En je moet het, dat ritme oppakken van drie wedstrijden in de week. Maar goed, een speler wil Europees spelen, zoveel mogelijk wedstrijden spelen en dan moet je ermee omgaan. En, uh, en er heel slim mee omgaan. Waarom kunnen ouderen ervaren Rotterdam dat beter dan jonge jongens? Ja, omdat je denk ik al jaren in het, uh, in het ritme zit van drie wedstrijden in de week. En als je dat niet gewend bent, dan moet je er wel aan winnen. Dat heb ik zelf ook gehad. Dat heb ik zelf ook ondervonden. Dat je in één keer uh, drie wedstrijden in de week hebt. Europees, uitwedstrijd, Champions League komt erbij. Nu in dit geval Europa League. En dat je daar zondag weer moet staan. Dat je weer de knop moet omzetten. Als je al een thuiswedstrijd hebt na een Europese wedstrijd. Is altijd iets makkelijker als een uitwedstrijd. Nou, dat willen wel even wennen. Barcelona of Bayern München tegen hem. AC Milan of tegen wie dan ook. Nou tegen FC Zeta in Montenegro. Wel een mooi land schijnt het te zijn. Ja, ik, ik ben er nog nooit geweest hierop. <laughs> ik weet het niet. Mark van Mommel en ook voor Jeremy Lens is FC Zeta een totaal onbekende ploeg. Nee, zeg zegt me helemaal niks. Leeft dat een beetje bij jullie in de groep dat je nog kwalificatie voor de Europa League moet spelen? Of is het gewoon een, nou, een verplicht nummer? Het is een wedstrijd die we gewoon willen winnen en die we moeten winnen. En ja, De tegenstander is uh, in dit geval niet, uh, niet zo heel interessant. Dus je moet gewoon doen waarvoor uh, je daarheen gaat en dat is gewoon winnen. Een inpakken wegwijzen, dat geloof ik. Hè? Zoiets uh, is wel het meest uh, passende, ja. En dan erg zuinig met de krachten omgaan. Want daarna wacht het weekend Groningen. En 39 graden voetbal is niet aangenaam, hè? Nee, inderdaad. En uh, aangezien we vorig jaar ook naar een UEFA uh, na uh, Cup Westra daar moesten spelen en uiteindelijk daar verloren... wil je dat dit jaar toch anders doen. Dus mocht het even kunnen, dan, uh, dan zullen we... waar kan ook de krachten sparen tegen... Uh, ze? FC Ceta. FC Ceta. Een drukke week. Staat voor de boeg. En ja, er is een extra tegenstander. De temperatuur. Inderdaad. Uh, maar het is iets waar, uh, waar niet alleen wij mee te maken hebben. Nee. Dus, uh, dat, dat, dat heeft bij je in, in, in evenwicht met je tegenstander. Maar het is niet fijn om uh, in deze hitte uh, te voetballen. Paar erin schieten, daar hebben eten, en Gauw klaar, inpakken, wegwezen. En uh, rustig aan het einde halen. Het mooiste zou zijn als je daar met de rust gewoon 2-3-0 voor staat en dat een aantal jongens gewisseld kunnen worden en gespaard kunnen worden. De PSV'ers Mark van Wommel en Jeremy Lens in gesprek met Rob Fleur. Feyenoord hoopte dit seizoen op deelname aan de Champions League. Maar door het verlies in de voorronde tegen Dynamo Kiev... moeten de Rotterdammers nu in de Europa League verder zien te komen. Sparta Praag is de tegenstander en trainer Ronald Koeman was redelijk tevreden... toen die Tsjechische ploeg uit de koker kwam rollen als tegenstander. Inmiddels werd hij meer van Sparta Praag en heeft hij zijn mening enigszins moeten herzien. Op het moment dat je een loting hebt, dan... Uh... Ja, dan zet je een aantal ploegen tegenover elkaar, ook, ook waar je natuurlijk meer van af weet. Maar ze hebben gewoon een heel jong elftal en, en een elfte wat gedurfd voetbal wil spelen. Of ze dat nogmaals, wat ik net al zei, uh, dat morgen durven en dat de tactiek van hun kant ook zo zal, zal zijn, is, is, is afwachten. Maar de spirit, het idee hoe ze het willen doen, uh, ja, daar ben ik wel van uh, van onder de indruk. Hoe keek je gisteravond naar, naar Kiev tegen Muzik Labbach? Toch ook een beetje met, met ja, gemengde gevoelens? Nee, dat niet. Wel uh, dat het een wederom een bevestiging was wat wij tegen Kiev gebracht hebben. en dan Met name in de thuiswedstrijd. Want uh, je ziet ook uh, de kwaliteit wat Kiev heeft. En uh, Labbach hebben we langer na niet dat kunnen brengen wat wij wel brachten tegen Kiev. Alleen nogmaals, het gaat om doelpunten... En, en we hoeven het niet meer over de kansen te hebben. Dus eigenlijk een, een stukje trotsheid... dat we tegen zo'n sterke tegenstander... want dat is het gewoon, uh, het zelf hebben laten liggen. En dat is, dat is pijnlijk, maar dat zijn we alweer vergeten... want uh, we houden ons bezig met wat, wat, wat morgen is. en Het is wel een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 Vaak denk men dan al van, oh, dat doen we wel even. Nee, dat, dat zal zeker niet op uh, zo'n makkelijke wijze kunnen gebeuren. Je hebt het even over het publiek. Dat praat nog altijd over, als we het over scoren hebben, over John Guidetti. Hè? En of hij nou wel of niet terugkomt. Ik begrijp dat die kans niet heel is inmiddels dat hij die, dat die komt. Kun je dat nou eens uitleggen hoe dat nou, hoe dat nou werkelijk zit, wat de actuele situatie is? Nou ja, het, het heeft natuurlijk veel te veel de aandacht. en, en, en Omdat er waarschijnlijk... Uh, toch bepaalde opmerken van wie dan ook uh, in die richting zijn geweest. En, en uh, het is gewoon het feit dat, uh, dat die situatie nog steeds niet bekend is, uh, uh, John is ook niet fit. En uh, duurt waarschijnlijk nog wel een, een periode. En hoe lang dat duurt, weet ik ook niet. Dus ja, de, de situatie is niet reëel. En, en man kan met alle respect men uh, zijn naam gaan scanderen. Maar het is niet reëel. Ga uit dat hij niet komt. Rick, jij hebt een andere nog? Nou, we hebben daar ook nog gisteren nogmaals over gesproken... en hebben ook aangegeven dat we nog steeds openstaan... om iemand in aanvallend opzicht erbij te halen. Maar de situatie van Feyenoord is gewoon zo dat we niemand kunnen kopen. Dus dan ga je uit en dan kijk je een lijstje van bij grotere clubs... wat is wel en niet mogelijk. Maar daar staat een x salaris tegenover... en dan wordt het ook al heel moeilijk. Dus ja, en ik, ik, tuurlijk uh, kijken we rond, maar om maar iemand te halen. Uh, want we weten ook dat uh, als iemand haalt... verwacht men uh, dat hij ook ineens 20, 30 calls maakt. Ja, dan krijgt degene die komt ook ineens uh, behoorlijk wat druk op zich. En ja, uh, daar, moet je, daar moet je wel van overtuigd zijn als trainer... dat een speler daarmee om kan gaan. En als je daar twijfels over hebt... dan gaan we verder met de spelers die we hebben. Want die hebben bepaalde kwaliteiten. En ik kan me niet voorstellen dat we deze kansen blijven missen. Dat, dat, daar ben ik van overtuigd. En, en, en, Oké, okay, dat, dat, dat zou mooi zijn als het morgen wel lukt. Want dan, dan is de roep om. En we weten hoe voetbal werkt. Ja, Scoor je die bal niet, ja, dan zal de roep blijven. Maar de situatie Kidetti is gewoon uh, bijna ondenkbaar. Dus neem daar nou afstand van. Feyenoord speelt dus morgen thuis tegen Sparta-Praag. FC Twente moet op bezoek bij het Turkse Burza de Turken spoor De Tukkers krijgen het Europese ticket via het fair play-klassement van de UEFA. Een buitenkantje dus. Robert Schilder van FC Twente weet wel iets over Bursa-Spoor. Ja, het is een redelijk onbekende ploeg voor mij. Ik heb het toevallig met nakken in de winterstop tegen gespeeld, anderhalf jaar geleden. Was het was een redelijk goede ploeg. Toen waren ze ook ja, een half jaar daarvoor kampioen geworden. Ja, maar verder is het een onbekende ploeg voor mij. Ja, de, de enige die hier misschien bekend is, maar met name bij jullie trainer, is de keeper, hè? Of dat verhaal ken je niet? Dat verhaal ken ik niet. Oké, okay, nou, dat Engeland-Kroatië. De wedstrijd waar McLaren uiteindelijk ten onder ging met het Engelse elftal... was dit de keeper die de fout maakte bij de goal van Kranchar. Scott Carson. Okay, ik denk ja. dat die naam nog wel gaat vallen de komende denk dagen. Ik de trainer wel kende, ja. ik, uh, ja, ik heb het verhaal wel eens gehoord, maar ik wist niet dat hij daar onder contact stond. Ja, nou, die, ga je dus, uh, die ga je dus zien. Okay. Hey, maar goed, het is wel een must om uiteindelijk die finishlijn over te komen. Hè? Is, ja, is dat nee, een druk zeker. die er nu wel meer is dan bij die eerste, eerdere drie tegenstanders? Ja, in feite niet natuurlijk. Want als we die uh, daar waren uitgeschakeld, dan waren we niet zo ver gekomen. Maar... Ja, dit wordt wel de, de eerste, of nou niet de eerste, maar dit wordt wel tot nu toe de grootste test natuurlijk. Dat heeft ook aangegeven bij ons net. Ja, het is voor Twente natuurlijk van groot belang dat we de Europa League halen. En, ja, in die zin zaten er natuurlijk wel druk op, want ja, wij moeten, moeten het gewoon halen. En dan op middenvelder Leroy Fair. die houdt aan de twee competitiewedstrijden van Twente een goed gevoel over. En heeft daarom alle vertrouwen in het duel met Bursa Spor. Ja, we, we kunnen elkaar veel beter vinden. Uh... Was, uh, in, het, in het begin was het heel erg wennen. Uh, veel nieuwe jongens, maar uh, ja, heel veel versterkingen. En dus, ja, dat is alleen maar goed. En, uh, ja, na, na een paar wedstrijden kon ik elkaar heel goed vinden. En dat kan je denk ik in de wedstrijd terugzien. En bij jou? Ik had vorig jaar het idee dat je een beetje een valse start maakte en dat je misschien nu wel meer op je plek bent dan ooit. Ja, uh, vorig jaar kwam ik ook na vier wedstrijden kwam ik er, kwam ik erbij. Dan is het. Uh, ja, ook, ook wennen. Een ploeg die ook op elkaar uh, is ingespeeld. En uh, ja, daar moet je tussen proberen te mengen. En ja, dat was in het begin uh, heel moeilijk. En, en nu kon ik er gewoon vanaf, uh, vanaf de start bij zijn. En, ja, het was gewoon een uh, goede voorbereiding. En uh, ik heb mijn plek in, het, uh, in de ploeg wel denk ik, gevonden. Heb je getwijfeld? In dat, in, dat, in dat jaar, dat eerste, nou ja, niet het hele jaar, maar dat was gedeelte nee, nee, niet getwijfeld, maar het is wel, uh, het is wel wennen natuurlijk. En, ja, het begin had ik daar uh, best wel moeite mee, maar... Ja, alles is toch uh, goed op zijn poortje gekomen. Iedereen is enthousiast over Twente, over die eerste twee wedstrijden. En daar nog even op terug te komen. Hoe is dat eigenlijk bij jullie zelf? Ja, er zijn nog 32 wedstrijden te gaan. En, uh, in ieder geval een goed begin gezet. Alleen, Er zijn nog zoveel uh, wedstrijden te gaan. En we moeten, uh, moeten gewoon, elke wedstrijd moet gewoon uh, heel scherp zijn. En we proberen elke wedstrijd te winnen. Denk je, want, want 31 augustus is die deadline van die, uh, van die transfermarkt. Daar is iedereen mee bezig. Denk je dat er hier nog veel gaat veranderen? Uh, ja, dat, dat, weet ik, uh, dat weet ik niet. Daar ben ik ook niet echt, uh, niet echt zozeer mee bezig. Natuurlijk wil je wel uh, alle spelers die, die nu in de selectie zitten, wil je gewoon bij elkaar houden. Ja, iedereen uh, heeft zijn eigen weg. En, ja, we moeten proberen alles uh, zo goed mogelijk op te vangen. En, ja, wie, uh, wie er blijft of wie er weggaat, ik, ik zou het niet weten. Leroy Fair en Robert Schilder van FC Twente in gesprek met Ronald van der Geer. En dan de Herenveen dat moet langs het Noorse Molde om in de groepsfase terecht te komen. De Friesen zijn niet echt goed aan de competitie begonnen, verloren van NEC, gelijk tegen Feyenoord. En voor verdediger Arnold Kruiswijk is het seizoen juist beter begonnen dan gedacht. Hij stond in de basis tegen Feyenoord, terwijl dat er in de voorbereiding niet naar uitzag. Kruiswijk in gesprek met verslaggever Floris van Horen over het begin van zijn seizoen. Dat uh, klopt inderdaad dat ik uh, dat aangeven is dat ik uh, mag vertrekken bij Heerenveen. En uh, dat was voor mezelf, of eigenlijk is, uh, ja, nog steeds een, een optie. En het is natuurlijk zo dat die transferwindow nog uh, tot eind augustus uh, doorloopt. Dus wat dat het uh, blijft het afwachten. Alleen uh, ja, tegen NEC thuis mocht ik even invallen. En, uh, en eigenlijk doordat uh, Jeffrey Gauleo niet helemaal fit was, uh, ja, mocht ik beginnen, beginnen tegen Feyenoord. En dan is het toch leuk om, uh, om in de Kuip uh, ja, in de baas te staan. Is het dan een meevaller of is het meer voor jou? Nou, ik denk wel, ja, wel een meevaller, denk ik. Ik bedoel, we uh, moeten ook niet gelijk uh, yeah, uh, meer conclusies aan, uh, aan vasthouden. Want het is... Uh... Qua situatie verandert het eigenlijk natuurlijk niet zoveel niet zo voor mij. We wachten het nog, nog even af. En, uh, mocht er uh, tot eind augustus niks veranderen... dan, uh, ja, dan moet ik de knop maar omzetten en, uh, en me volledig op, op Heerenveen richten. En dan uh, ja, hopen op meer, op meer speeltijd. Maakt het dan uh, dat dit een spannende maand is voor jou? Nou ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uh, je begint uh, vrij rustig in je hoofd nog. Omdat het uh, natuurlijk uh, nog, nog ver weg is qua, qua transferwindow. Alleen nu, nu komt het wel steeds, uh, steeds dichterbij. Een spannende maand. Uh, donderdag ook een spannende wedstrijd? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, voor, de club, uh, voor de club en ook voor de spelers natuurlijk is het hartstikke belangrijk om, uh, om in, die, uh, in die poolfase terecht te komen van de Europa League. En dat, uh, het, het is nu dichtbij. Dus uh, ja, nu, nu moet het gebeuren. Wat weet je van de tegenstander Molde? Nou, in ieder geval dat ze vorige seizoen kampioen zijn geworden. En nu... Uh, nu weer bovenaan staan. En uh, ja, ik denk dat uh, wat ik ervan begrepen heb... dat hun uh, eigenlijk voor, voor Noorse begrippen uh, uh, ja, uh, goed voetbal spelen. Ik denk dat ze uh, qua voetbal betreft uh, meer op het Nederlands voetbal lijken... dan, uh, dan veel andere Noorse, of, uh, dan Noorse voetballers gewend zijn. Hoeveel vertrouwen reizen jullie af... als je terugkijkt ook naar dat gelijke spel bij Feyenoord? Uh, nou ja, eigenlijk... Uh, met wel veel vertrouwen, denk ik. Uh, eerste, ook de eerste voorronde van, van de Europa League zijn we goed doorgekomen. En uh, daarin was Feyenoord wel een opsteker, denk ik. Alhoewel, als je 12 minuten voor tijd één al voorkomt... dan moet je eigenlijk gewoon winnen daar. Alleen, uh, ik denk wel dat we ondanks dat wel een, een goed gevoel daarin over hebben gehouden. Omdat er toch, uh, ja, toch ook twijfel was, ook na die wedstrijd van uh, NEC thuis natuurlijk. Dat was gewoon, uh, gewoon niet goed. Reken je op een basisplaats donderdag? Ik reken op het, moment, uh, op het moment nergens op en uh, Jeffrey is weer fit en uh, ja, we moeten het afwachten. De Jeffrey waar Arnold Kruiswijk het over heeft is Jeffrey Gouweleeuw. Hij krijgt normaal gesproken de voorkeur van Marco van Basten. PSV, Feyenoord, Twente en Eredeveen gehad. Moeten we het nog even hebben over AZ. Dat speelt tegen het steenrijke Angie uit Dagestan. Inderdaad, de club waar uh, Guus Hiddink de scepter zwaait. Antje schakelt in de volgende de Vitesse uit. Het duel wordt trouwens niet in Dagestan gespeeld, maar in Moskou. Donny Gorter over de komende tegenstander. Nee, nou ja, het, is, het is gewoon een goed elftal. En, uh, en dat heb je tegen Vitesse ook kunnen zien. Ze kunnen gewoon uh, aardig voetballen. Uh, ja, Daar zullen wij ons moeten tegen wapenen. Uh, ja, je zegt het al: het is een club met uh, potentie, denk ik wel. En, uh, er gaan veel grote namen naartoe. En dat is uh, ja, in principe ook gewoon een goede club. Verbaas je dat nog, dat in zo'n uithoek, bedoel, misschien moeten ze het daar niet horen... maar laten we het gewoon zeggen, van Rusland, dat daar dan zoveel mogelijkheden zijn? Ik bedoel, is dat niet gek? Uh, nee, denk ik denk het niet. De voetballerij is continu aan, ja, aan het ontwikkelen natuurlijk. En ook in, ook in, die, in die landen. En dan zie je dat daar ook gewoon spelers naartoe gaan. En, ja, in principe, ja, alles ontwikkelt zich, denk ik. Zo zijn er wel meer landen, denk ik. Als je nou die wedstrijden tegen Vitesse neemt, 2 keer 2 0 bedoel, Hoe wordt dat bij jullie meegenomen? Zijn dat wedstrijden die uitgebreid bekeken worden of, of kijken jullie naar de competitie? Of... Nou ja, Antie is niet. Een, ja, het is niet dat je die elke week ziet voetballen natuurlijk. Dus, ja, dus tegen Vitesse hebben we wel gekeken hoe, hoe ze spelen. En, uh... Wat haal je daar dan uit? Nou ja, gewoon, gewoon de dingen waar we goed in zijn en, uh, en de dingen waar hun slecht in zijn. En, uh, en dat moeten wij proberen te gaan uh, doorbreken, zeg maar. En, uh... Ja, net wat ik zeg, dat Het is gewoon belangrijk om daar een goed resultaat weg te zetten. En, uh, ja, daar zullen we alles aan doen. Mogen we zeggen dat het wel lekker draait eigenlijk hier? Ik bedoel, de wedstrijd van, van de week was eigenlijk een voorstelling bij Vlagen. Ja, zeker de eerste helft. De tweede helft was uh, iets minder. Maar de eerste helft speelden we gewoon goed. We speelden mooi voetbal. Had, uh, ja, eigenlijk in de afronding had het nog iets uh, beter gemoeten. Maar ja het, uh, het, uh, we hebben een goed team en uh, het staat goed. En, uh, ja, en dat moeten we zo volhouden. Door Gorter over de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Herakles. Voor de trainer van AZ Gertjan Verbeek is het bereiken van de groepsfase zeer belangrijk. Nou, het is een doelstelling. En, uh, die, is niet, die, is, die is onveranderd gebleven. Ondanks het vertrek van Niklas. Dat is natuurlijk een aardelating. Want met Niklas heb je de, is de kans groter. Uh, maar dat uh, is nou inherent aan, aan, aan, aan die, die deadline van 31 augustus, dus dat wisten we. Uh, dus deze groep moet nu maar laten zien hoe ver we zijn. Uh, we doen het met zeven uh, met spelers, uh, die jaar, zonder zeven spelers, die we, die we verleden jaar wel actief hebben gezien in Europa. Dus het is een vrij onervaren ploeg in die zin. De jongens die er dan nog wel zijn, die hebben wel de nodige ervaring opgedaan verleden jaar. en we hebben met elkaar 54 wedstrijden gespeeld. En ja, of dat erin zit, dat zal heel erg afhangen van het resultaat tegen Antie. En het is geen must, maar het zou wel een hele mooie bevestiging zijn... dat we wederom een ploeg hebben die toch heel aardig kan voetballen. En dat hebben we ook de eerste helft tegen de kunnen zien. En dat moeten we verder uit gaan bouwen, maar nu zonder Niklas. Nog één naam, één woord, Guus Hiddink. Dat is toch aardig om daartegen te, te werken, te spelen met je club? Ja, Guus is uh, een, een, een, een fijne collega, een, een, een aantal mensen. Hè. Dus uh, ik heb een paar keer al eerder uh, met de ploeg uh, tegen hem uh, mogen spelen. En dan zit je in de persconferentie ook naast elkaar. En verder rest kwam ik een vaak bij Riemen van der Velden tegen. Uh, visje eten, uh, uh, dus, uh, we hebben wel. Uh, hij is ook graag uh, wordt buitenaf uh, in Vassenveld en uh, rijdt graag op de motor. Dus we hebben veel uh, overeenkomsten. Hebben jullie toch een leven, Nou, uh, inderdaad. Er zitten hele leuke aspecten aan het leven van trainer zijn. Maar er zitten ook wel andere aspecten aan. En, uh, en uh, die kennen jullie al te goed. Gert-Jan van Beek en Donnie Gortig van AZ in gesprek met Ragnar Niemeijer. Veel Europa League dus morgenavond. En daarom begint langs de Langste Lijn al om 7 uur op Radio 1. Streamlined world. Jarenlang vormlijst samen met Walter Becker, Steely Dan, Donald Fagan uit 1982 en IGY. Alexander Butner leeft nog altijd in een droom. De linksback heeft begin deze week getekend bij Manchester United, een van de grootste clubs ter wereld. Gisteravond was hij even terug in zijn woonplaats Doetinchem, en daar werd hij groots onthaald in door zijn vrienden en, uh, en buurbewoners in de wijk Kleintjeskamp. De collega's van Omroep Gelderland waren erbij. Het is gewoon een, een jongen van de straat, zou ik maar zeggen. En, uh, ja. Hij gaat nou nog steeds normaal met ons om. En, uh, hij komt terug. Hij belde me gisteravond nog van.. Uh, gewoon lachen en ouwen van uh, ja, ik neem Rooney morgen mee. Ja, het is gewoon geweldig. In één woord is het geweldig. Ik kwam vandaag in de kleedkamer en ik zag dat Berbentof en Rooney naast mij zitten. Dus, uh, ja, toen die jongens naast me zaten dacht ik toch wel even van ja, het is zo. En toen je de handtekening zette vanochtend? Ja, toen was ik super trots. Uh, iedereen die mee was werd emotioneel, want het, is toch, uh, ja, het, het verandert je hele leven. En, uh, ja, het, je zag nu al dat ik ben en niet meer... Uh, Daarop straat kon en uh, terwijl ik net had getekend. En uh, ja, fantastisch. Ik denk dat we één de buurt zijn en uh, dat we dat altijd zullen blijven. En, uh, bedankt voor alles. Alexander Butner, nieuwe speler dus van Manchester United. Ajax speelt dan in het hoofdtoernooi van de Champions League... en heeft de 32-jarige Christian Polsen uit Denemarken gecontracteerd. De vrije middenvelder van het Franse Evian... heeft een twee contract getekend. Polsen moet nog wel medisch gekeurd worden. Hij speelde eerder bij Liverpool, Juventus, Sevilla, Schalke... en ook Kopenhagen. En er is vanavond wel veel gespeeld in de voorronde van de Champions League. Limassol tegen Anderlecht is reinigd in 2-1. Malaga tegen Panathinaikos 2-0. Sporting Braga tegen Udinese 1-1. Moezakweb Maribor werd 2-1. Bata Borisov tegen Hapoel Shimona werd 2-0. De returns worden gespeeld op 28 en 29 augustus, volgende week dus. En de winnaars gaan naar de groepsfase van de Champions League. Lima Sol wint dus met 2-1 op Van Anderlecht. Dat is knap. En maakt nog altijd kans om zich te plaatsen voor de poolfase van het kampioenenbal. Mike Zonnevel speelde ruim een jaar geleden nog bij die ploeg op Cyprus. En hij vertelt over de ploeg die vooral bekend staat om de fanatieke supporters. Gekke geit gewoon. Uh, confrontaties met politie, met supporters. Uh, ja, je kan ze gek niet bedenken of uh, alles trekken is uit de straat en, uh, en gooien ze naar elkaar. Dat is echt ongelooflijk. Maar uh, ja, echt een, uh, een club waar uh, de supporters echt, uh, echt uh, gekke dingen doen. En, uh, en waar heel trouw zijn ook. Uh, uit de strijden waar de gewone. Uh, ja, het is natuurlijk een eilandje wat, wat vrij klein is. Maar... Waardoor gewoon 4000 man uh, makkelijk meegaan en onderweg uh, met, met, met shirtjes aan en een vlag uit de auto's, uh, hele files maken. En, ja, het is wel echt, uh, echt mooi. En qua voetbal, hoe is het niveau? Ja, dat, dat zal, uh, sinds dat ik weg ben gegaan, uh, een stuk verbeterd zijn. Uh, is uh, het één met het ander verband? Nee, totaal niet. Nee. Maar uh, ja, ze zijn kampioen geworden en uh, wat me opviel is dat ze, dat ze met heel veel nieuwe jongens, wat elk jaar daar zo gaat. Want ze halen echt een stuk of uh, acht nieuwe jongens erbij gehaald. Ja, heel veel de nul houden. Verbaast het je dat ze, zo, dat ze zo ver zijn gekomen? Ja, eigenlijk wel. Omdat, uh, toen ik daar wegging, uh, ja, werden we geloof ik iets van acht of zo. Wat dan puinhoop, heel veel trainers gehad. En, uh, de, de een was er net twee weken en de ander werd alweer aangesteld. Uh, dus op een of andere manier hebben ze toch uh, met die nieuwe trainer... En, uh, en, uh, en volgens mij ook voor het eerst dat ze een soort technisch directeur hebben aangesteld. Echt een goed beleid uitgestippeld, denk de juiste jongens gehad en op de juiste plek gezet. En, uh, ja, hebben ze uh, ja, echt een fantastisch seizoen gehad vorig jaar. Ook de Beekje-finale gespeeld, die verloren ze dan. Maar ja, uh, yeah, ongelooflijk. Je had het net over goede en slechte herinneringen. Uh, laten we ze met de slechte beginnen. Wat zijn, geef eens een paar voorbeelden. Wat zijn die slechte herinneringen? Eigenlijk kan ik hem uh, maar eentje noemen. Als ik nog salaris te goed heb. Maar nog voor... steeds? Ja, ja, ja, dat loopt nog steeds. Het ligt bij de FIFA. Maar uh, we zijn er mee bezig. En, uh, ja, dan kan ik wel elke keer naar vragen van hoe dat zit. Maar dat hoor ik vanzelf wel. Heb je zelf een idee hoe dat zit? Ja, uh, het ligt bij de FIFA. Daar moet een, uh, is al een uitspraak over gedaan trouwens. Alleen, uh, ja, hun proberen zoveel mogelijk tegen te werken eigenlijk. En salarissen moet je gewoon uh, ophalen op een kantoortje, zeg maar. En dan... Uh, ja, is het in een envelopje en, uh, en de rest uh, moet je met een, uh, met een cheque verzilveren bij de bank, die je wel uh, heel snel moet gaan ophalen, want anders uh, is het geld op. Dan is de hele selectie al geweest, dus dan, uh, dan hebben ze het even niet, dan wordt die cheque weer vier keer teruggestuurd naar je. En dan moet je alsnog naar de bank en maar hopen dat die dan uh, verzilverd kan worden. En de goede herinneringen? Ja, eigenlijk alles. Kijk, je moet er wel met een bepaald uh, idee ook naartoe gaan. Uh, als je uh, overal gaat aan irriteren of aan gaat erger, ja, dan uh, ben je er heel gauw klaar mee, denk ik. Maar ik vond het juist wel mooi, nou, dat alles in Nederland ja, eigenlijk perfect geregeld is om in, uh, in een ander land te komen waar eigenlijk alles niet zo goed geregeld is. En ik vond het juist, juist wel heel leuk om te zien. Uh, dat er de, de kleding er vaak uh, al, al, al, al leek alsof er een slijding in gemaakt was. Uh, niet goed gewassen. Of, of uh, koud water een keer in de douche. Uh, of uh, gaten in het vangnet. Of uh, dat er een, was een doel die stond op, op, op wieltjes. Zeg maar. Dus best wel slim uh, van die jongens. Dan kon je hem zo wegrijden. Maar ja, dat wieltje op een gegeven moment was een keer doorgezakt, dus het stond scheef. Nou, wat doen ze daar? Nee, niet het wieltje even maken de volgende dag of zo. Nee, ze pakt een steen aan de zijkant. dat is een steen eronder. Nou, zo stond dat doel weer recht. En dat, dat maakte ze dan niet even snel. Nou, dat duurde gewoon een paar weken. Maar, ja, ik vind dat geweldig, kon ja. ik mooi mee te maken. Klinkt primitief. Ja, heel erg, dat is het ja. ook. Maar ja, zo moet je er denk ik ook wel heen gaan. Mike Zonneveld in gesprek met Matthijs Westraat. En nu speelden we dus voor NAC Zonneveld. Eerder speelde hij dus voor Limassol. De ploeg uit Cyprus die vanavond met tweeën won... in de voorronde van de Champions League van Anderlecht. en Breathless uit 2000. Jesse Huda-Golung zal niet actief zijn op de US Open in New York. De Nederlandse tennisser is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van Amerikaan Daniel Kozakowski. Igor Slijsling maakt nog wel kans om het hoofdtoernooi in New York te bereiken. Hij won in 40 minuten van de Argentijn Maximo González. Timur de Bakker staat op dit moment op de baan in de eerste kwalificatieronde... en hij speelt tegen Daniel Brands. Ja, kijken we dan nog ondertussen een beetje naar wat uitslagen... die zijn binnengedruppeld aan in deze avond met voetbal. De Premier League bijvoorbeeld. Chelsea tegen Reading is geëindigd in 4-2. Je zou denken een makkelijke overwinning voor Chelsea... maar bij de rust stond de ploeg op Stamford Bridge nog met 2-1 achter tegen Reading. En dan nog een wedstrijd uit de voorronde van de Europa League. VfB Stuttgart tegen Dynamo Moskou is geëindigd in 2-0. En over de Europa League voorronde gesproken. Morgenavond dus vijf wedstrijden. Angie tegen AZ, Molde tegen Heerenveen, Boerza Sport tegen FC Twente, Zeta tegen PSV en Feyenoord tegen Sparta-Praag. Al die Nederlandse clubs komen dus morgenavond in actie in de voorronde van de Europa League. En daarom begint langs de lijn morgenavond om zeven uur. En tot slot nog een bericht uit de Dominicaanse Republiek. Vandaag is een tophonkballer. Geschorst is het gebruik van een verboden spierversterkend hormoon. Het gaat om de 39-jarige pitcher Bartolo Colon... die in de Amerikaanse Major League speelt voor de Oakland of Athletics. En de routinier, dit seizoen al goed voor duels als winnende werper... is bij een dopingcontrole betrapt op het toedienen van testosteron. Zijn schorsing? 50 wedstrijden. Mag gewezen, die schorsing. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er dus om 7 uur met heel veel voetbal. En straks hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door Magiet Brandsma. Dank voor het luisteren. avond. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.